Goedemiddag, ik ben Sit van der Linden en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kabinet met Rutte zien genoeg partijen zitten, dus de formatie kan verder volgens de informateur. En dat wordt tijd, zes weken na. De positie van de VVD-leider was de afgelopen tijd wankel, maar uit gesprekken tussen alle partijleiders en de informateur blijkt dat er genoeg vertrouwen is om verder te praten, vertelt verslaggever Wilma Borgman. Hij zegt eigenlijk, zolang het maar niet gaat over wie met wie, kan je over de inhoud praten en als je het over de inhoud eens wordt, dan kan je daarna misschien ook samen gaan werken. Want hij heeft uit die gesprekken ook de indruk overgehouden, de conclusie overgehouden zelfs, dat de meeste partijen samenwerking met Mark Rutte niet bij Uitsluit. Volgens de informateur moeten partijen nu eerst praten over hoe ze de economie na corona er bovenop willen helpen en hoe grote problemen, zoals het klimaat, opgelost moeten worden. Daarna moet volgens hem pas gekeken worden wie met wie wil. Er stond een paard op de weg, op de A50 bij Ude in Brabant. Weggebruikers zagen het paard en een pony ineens op de linkerbaan voor zich draven. De dieren waren losgebroken. Een vrachtwagen blokkeerde de weg, zodat de twee vrij baan hadden en ze rustig gevangen konden worden. Waar de dieren vandaan komen is nog een raadsel. Een primeur iets verderop in Veghel, daar wordt een huis gekocht met bitcoins. Het is een penthouse van 214 vierkante meter. De vraagprijs was 21 bitcoins, op een moment goed voor ongeveer een miljoen euro. Moet allemaal nog wel even geregeld worden. Makelaars denken dat huizen kopen in de toekomst wel vaker met cryptomunten gaat. Geen buitenlandse dagjesmensen en vakantiegangers in ons land. En dus ook niemand die nog als souvenir een paar wooden shoes wil kopen. Daarom maken ze, maken ze bij een grote klompenfabriek in Gelderland al een tijd veel minder. In de productie van de draagklompen gaat het nog uh, ja, redelijk volvarend. Maar we moeten gewoon hopen dat de souvenirtak er weer op, uh, ja, aan de gang komt. Want voorlopig staan de souvenirmachines stil en dat doet pijn. Ja, daar loop ik langs met tranen in mijn ogen natuurlijk. Mijn hele magazijn zit vol. Ik heb 4 miljoen producten daar liggen. Ja, het magazijn zit vol. Ik kan er ook moeilijk een magazijn bij aan gaan bouwen. En dan ben ik nog meer geld kwijt. We moeten nu gewoon zorgen dat we ons hoofd boven water houden en de tijd, de tijd uitzingen, zal ik maar zeggen. Het weer nog, een bewolkte, regenachtige dag. De meeste buien zijn in het noorden. Later vanavond langzaam droog en meer zon. Het is 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland heb je vertraging momenteel op de A7, de afsluitdijk van Friesland naar Noord-Holland. Dat heeft te maken met werkzaamheden en een verkeersstop. De vertraging is ongeveer een kwartier tussen Brezondijk en Den Oever. Tot zover de verkeersinformatie.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 you Vrijdag bij Lunchroom, bij, uh, morgen is het weekend. Pim Groof doet weer de techniek en ik zit hier met Paul Olieslager. En ik ben natuurlijk Marja Kop en we gaan het hebben over Paul Olieslager. Ja. Wat jij leuk. allemaal doet. En... Twee uur lang. <laughs> twee uur lang. Ja, twee uur lang. Want waar kennen we je allemaal van? Oh, nou ja, ik ben uh, in uh, 1980 uh, begonnen met een winkeltje in de Kerkstraat. Heel klein drogisterijtje. Echt heel, heel erg klein. Uh, waar nu de brillenwinkel zit. Tegenover de ethos. Daar ja. zit een brillenzaak. Ja, ja. Nou, en daar de helft van. Dus dan heb je ongeveer in de hoe klein het was. Uh, er zat ook helemaal geen magazijn bij. Alles stond in de winkel opgestapeld en gepropt en gedaan. En als ik naar het toilet wilde, dan moest ik eerst alle lege dozen eruit halen. Voordat ik naar het toilet toe kon gaan. Dus uh, daar ben ik ooit begonnen in de 80 jaren. En ik ben in, uh, in 82 getrouwd en mijn uh, toenmalige echtgenote die heeft altijd mee, heel hard meegewerkt in de zaak en die kwam uit Limburg dus dat was een hele stap en in 1985 uh, uh, heb uh, hebben we dat kleine pandje verlaten en toen hebben we voor de zandvoerders onder ons je weet dat wel het pand van Bakels overgenomen dat, is een, dat was een heel groot pand dubbel pand grote boven die binnen erop en daar hebben we toen een hele grote drogisserij uh, daar gestart dat is waar nu de etels zit uh -uh. Ja, en waarom en lief... Sorry, waarom een drogisterij? Omdat ik uit een echte drogisterij-geslacht uh, kom. Oh, vandaar. Ja, ja okay. mijn, mijn, uh, mijn opa die had een drogisterij in Brabant, in Berg op zoom ja. En mijn vader die had uh, met mijn moeder drie zaken in Amsterdam. Oh. In, in Oud-Zuid. En, uh, en so ja, zo ben ik ook het vak ingerold. En omdat ik op school niet zo goed mijn best deed zei mijn vader na twee keer dat ik gezakt was voor de HAVO... -CD. en zei hij, nou is het mooi geweest. Hij kon gewoon bij mij in de winkel werken... en dan uh, zien we wel wat het, uh, wat het leven hier biedt. Maar ja, vader en zoon in een winkel, dat, uh, dat, dat gaat niet echt goed. Nee. Nee. Dus mijn moeder die was altijd degene die, uh, die tussenin zat... tussen alle ruzies en discussies. En toen ben ik bij een, bij een winkel in, uh, in Amstelveen gaan werken... ook een drogisterij. En daar, daar heb ik echt het vak geleerd... hoe je een hoe winkel moet bedrijven hoe je aan PR, marketing, hoe je met personeel om moet gaan, inkopen, noem het maar op. Toen was ik 19 en uh, ik kwam op een gegeven moment s'avonds thuis. En toen zei mijn vader, ik heb iets leuks voor jou. Ik zeg, vertel. Hij zegt, ik denk dat ik een hele leuke winkel voor jou gevonden heb. Ik zeg, oh, en waar is dat dan? Ja, in Zandvoort. Nou, ik woonde toen in Nieuw-Vennep en Zandvoort kende ik eigenlijk alleen van het uitgaan, s'avonds. En, uh, <laughs> en het strand uiteraard. En uh, ik zeg, nou, ik zeg Wa, maar wat is dat dan? Nou zit, eens zal ik je vertellen hoe dat gekomen is. Dat is wel grappig. Uh, in Zandvoort had je ook een drooggisserij Moerenburg in de Halterstraat. Waar nu Paris XL zit. Ja, ja. En Charles heeft vroeger altijd als bedrijfsleider Charles Moerenburg bij mijn vader gewerkt. In Amsterdam. In een van de winkels. En uh, die had een hele goede droggisserij in de Halterstraat. En die belde mijn vader op een gegeven moment op. Hij zei Henk. Dat was mijn vader. Hij zei Henk, uh, er is een uh, droggisserijtje te koop. Een heel klein winkeltje in de Kerkstraat. En uh, dat zou ik eigenlijk wel willen hebben. Want daar kan ik dan een, een, een seizoenwinkel beginnen. Met zonnebrand en brillen, en schepjes en emmertjes. En dan. Doe ik dat twintig lekkers dicht, maar het is, goed, het is goed verdienen daar. Maar ik vind het een beetje vervelend om als collega bij die man binnen te stappen en te zeggen: wat is je omzet? en wat is je voorraad en hoeveel is je winst? Zou jij dat eens voor mij willen doen? Okay. Dus ja. mijn vader is, heeft die man gebeld. En uh, die man die heeft keurig alle papieren ingeleverd. En ook gezegd wat hij daarvoor wilde hebben. Dus mijn vader heeft dat keurig aan Charles Moerenburg doorgespeeld. En die zei van... Nou, dit is wel heel veel, heel veel geld allemaal wat die man vraagt. Nee, dan haak ik toch maar af. Okay, yeah. En toen kwam ik thuis. En toen zei mijn vader van... Dat is wel wat voor jou. Daar ja. kan je geen buil aan vallen. Ik sta ja. garant voor je bij de bank. Dus ga maar proberen. En zo ben ik in Zandvoort terechtgekomen. Oh, dus dankzij een collega. Ja. <laughs> ja. En wij hebben en het is ook wel grappig. Wij hebben, wij, Charles Moerenburg en ik hebben menig Robertje uitgevochten. Als we weer onder de prijs dingen verkochten. Of acties verzonnen. En dan was het goedkoop. En dan, maar uiteindelijk zijn we wel hele goede collega's geworden. Oh, dat was leuk. Ja. Het ja, ja. Dus, ja. dus, dus zo, zo ben ik in Zandvoort terechtgekomen. En wat is er leuk aan een roggesterijn? Nou, wat is er leuk aan ondernemer zijn... Ah, ik bedoel, okay. als je, als je ik, mijn vader zegt altijd: als je dit in de drogisterij niet lukt, dan ga je mijn onderbroeken verkopen of plastic oh, potten okay. of pannen. Yeah. Maar ondernemen is gewoon leuk en ondernemen is een vak. Dat vergeten wel heel veel mensen. Ja. Want heel veel mensen tegenwoordig denken: van nou, ik heb nog wat vrije tijd over, ik ga een winkeltje beginnen. Ja, ja, maar zo werkt wel. dat niet. Nee, zo, dat ja. is echt een vak. Het drogisterij is, ja, is gewoon een mooi vak. Ik bedoel, het is een vak met verantwoording, want je verkoopt geneesmiddelen. En je bent met gezondheid van mensen bezig, maar je bent ook met schoonheid bezig. Het is alles leuk om, ja, om mensen ja. iets te verkopen, mooie cadeaus, mooie producten. Uh, ja gewoon het is, het, is, het is een mooi vak. Het is een oh, dat goed. vind ik het wel een groot verschil ook meer een, een, een drogisterij was verkocht ook meer ja. aan, aan geneesmiddelen ja. en al dat soort dingen ja. als tegenwoordig. nou ja, dat, ja. dat ligt eraan in wat voor drogisterij komt. als je bij het kruidvat komt, dan is het ook een heel ander verhaal. maar als je naar de etels gaat of je gaat naar een gewoon een goede ja, daar verkopen ze ook alles. Dan heb je goed advies, goede, goede spullen. En drogisterij is eigenlijk in de loop van de jaren... wat meer specifieke geneesmiddelen gaan verkopen. En vroeger had je bij, bij de, bij de apotheek natuurlijk dingen... die kon je alleen bij de apotheek kopen. Ja. Oh, en ook ja. dingen zonder recept. Hè. Bijvoorbeeld ja, Sophirax tegen koortslippen ja. was zo'n product. Ja. Dat kon je alleen bij de apotheek kopen zonder recept. Nou, en al die producten, daar is een hele grote groep van... naar de drogisserij gegaan. Oh, okay. Maar daarentegen zijn alle simpele tussen aanhalingstekens, geneesmiddelen... zoals paracetamol, hoestdrankjes, uh, ibuprofen... Ja, ja, dat supermarkt. is allemaal weer bij de supermarkt te komen. Ja. Dat kan je wel ja. zelf pakken. Daar ja. is niemand ja. die tegen jou zegt van... Nee. kunt u beter eens een keer wat anders nemen... want er slikt wel heel erg veel paracetamol iedere dag. Ja, ja. En okay. dat is een drooggesterij. Ja. Een apotheek doet dat natuurlijk wel. Die houden ja. dat toch een beetje in de gaten. Ja. Ja. Dus, dus dat is het mooie aan het vak. Ja, ja, ja, ja. En hier is is het leuk om te ondernemen? Of moeilijk? Of, uh, uh, ja. Nou, ik denk, ik denk niet dat het moeilijker is dan ergens anders. Weet je? Je, je moet het zelf doen. Ja. En Je moet zelf zorgen dat je actief bent. Je moet zelf zorgen dat je winkel om 9 uur open is. Je moet zelf zorgen dat je ja. goede mensen op de vloer hebt staan. Goede medewerkers hebt die je goed opleidt zelf. En dan denk ik dat het niet uitmaakt waar je zit. Nou, je zit wel natuurlijk met de winter, waar het iets rustiger is. Ja, maar, ja, maar ja. Dan, moet, dan moet je maar zo goed zijn dat, dat, dat je... De, kijk, Sandsvoort heeft, heeft 17.500 inwoners. En ja. dan kun je als, als winkel een goede boterham aan verdienen. Maar je moet wel serieus zijn. Je kunt het niet maken oh, om, okay. ja. om, om twee of drie dagen in de week open te gaan. Of om elf uur open te gaan. Dat werkt niet. Als je echt winters ook goed je boterham wil verdienen... dan moet je, als dat, je het serieus okay. aan moet pakken. En dan moet je adverteren en dan moet je actief zijn... En dan moet je leuke dingen doen. Je kunt niet zeggen, ik doe morgen mijn deur open en ik zie wel wat er gebeurt. Zo nee, werkt nee. het niet. Nee. nee. Ja, ja. nee. Nou, zet wat in, ja. ja. Nou, ja. Het is zo zo, zo zie Hard werken. Ondernemers zijn. Ja, dat geloof ik ook. Hard werken. Ja. En, en, en, en ja... Alle centjes bij elkaar schrapen. en alles Dus je effecteren. hebt wel begrepen op dit moment voor al die ondernemers die het nou moeilijk hebben en zo. Hè? Ja, nou ja, ik, ik, ja maar ik, daar, ik nog steeds geloof, ik als je echt een goede ondernemer bent, dat je, dat je hier wel uitkomt. Het zal niet makkelijk zijn. Maar ja, nee. Het is nooit gezegd dat ondernemen makkelijk is. Nee, zeker niet. Weet dat je, dat is, is hetzelfde als wij een, een, een, een hele slechte winter hadden gedraaid, omdat het gewoon ongelooflijk slecht weer was. En de zondagen stil waren, omdat het heel slecht weer was. Uh, en je krijgt er nog eens een keer een hele slechte zomer achteraan. Ja, Met ja. De twee of drie weken mooi weer of wat dan ook. Ja, dan zat je aan het eind van het jaar zag je ook groene sneeuw. En dan dacht je ook bij jezelf, hoe komen <laughs> we hieruit? En uiteindelijk lukte het toch weer door, door gekke dingen te verzinnen. Ja, wel, ja. Een keer, uh, iedere ondernemer weet het wel, dat, dat er altijd al een straat opengebroken wordt... voor de riolering, opleiding ja. of wat dan ook. Ja. Nou, dat is in, in de negentig in de, in de jaren in de kerkstraat ook uh, frequent gebeurd... En op een gegeven moment had ik een actie bedacht uh, dat er uh, potscherven gevonden waren uit de hele oudheid. Oh, ja? in de, Bij ons voor de deur, in, in die hele grote geul die er lag. En uh, nou, is de krant bij geweest. Inderdaad, ja, we denken toch wel dat het uit de ijstijd komt. Er zijn hele verhalen erbij, <lacht> samen met een collega restaurateur, een restauranthouder. En uh, toen had ik gezegd van, nou ja, degene die, uh, waarschijnlijk liggen er nog veel meer potscherven... <lacht> En degene die potscherven mee naar binnen nemen, die krijgen kortingen in de winkel. <Oké> ah, te gek. Maar dat hadden we helemaal niet gezegd tegen die aannemer. Dus eh, die, die krant die komt uit de week erop en daar er staat het hele verhaal in. En donderdag kwam altijd de Sans krant krant uit. En, uh, en vrijdagsmorgens liepen er allemaal mensen door die golen. Die, die werknemers, die, die, die bouwvakken, die, die, die is hier een hand? Meneer, wat doet u hier? Ja, een kompotscherven zoeken. Ja, maar meneer, we zijn hier al aan het liggen. Dat kan het zo niet. En op die scherven hadden we dan... Die hadden, ik had allemaal van die aardewerken potten gekocht bij de intratuim. Die oh, hadden we stukken geslagen. Echt wel? Ook nog. En dan hadden we, hadden we 15% korting, 30% korting. En dan zaten er twee tussen alles gratis... met een maximum van 100 gulden, geloof ik. O, te gek. Ze... Jongen, hartstikke ja. druk in die ja. ding. Hartstikke <lacht> druk. Ja. En we hadden ook, ook, ook een leenparaplees bijvoorbeeld... als het heel hard regende en iemand had geen paraplu bij... Oh ja. En dan kreeg hij een paraplu en er stond grote op leen, paraplu, de De Gaper. Ja. En die bracht hij altijd terug, want die hield hij niet. Want dan stonden we stukken dikke letters op, uh, ja. die door je niet <laughs> te houden. En allemaal dat soort gekke dingen verzonnen oh. we allemaal. Ja, ja. Ja, Minigolfbaan voor de deur en dat soort oh, gekke oh. dingen. Ja. Maar het heette De Gaper. De Gaper, ja, ja, ja, ja. ja. De Gaper, ja. De Moor, hè. Met de pil op zijn tong. Ja, ja. Met, ja, dat het, symbool, het symbool van de drogisterij. Maar die pil op zijn tong heb ik eigenlijk nooit gezien. Nee. Jawel. Ah, ja de tong uit en er zit een klein pilletje op. Ja, ja. Oh, Geen ja. idee hoe dat ooit zou nee. Nooit uitgezocht? Nee, he? nooit van heb nooit je ik vader die... doorgekregen? Ja, ik denk het ja. ja, ja de ja, de ja, tuurwinkel ja. heeft hem nog als symbool. Ja, die heeft hem als symbool ja. ook, zag ik. Jou, ja, De grote krocht van de oogst. Oh, oh, okay. Ook met een pilders, ja. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus, dus dat is een beetje... Nou, en toen ben ik van ik bij de, bij de uh, ondernemersvereniging terechtgekomen. Als een heel jonge ja. ondernemer. Want ik was net in het twintig. En uh, toen Theo van der Laan, de eigenaar van de HEMA hier... die was ook jong, met mijn leeftijd een beetje. Iets jonger, denk ik. En die, uh, nou, die randde het ook over van zijn vader over. En die stapte ook in de ondernemersvereniging. Dus er zaten allemaal jonge kerels in, uh, jonge ondernemers. En uh, ja, de oude garde, die, die, die verdween een beetje. Maar het waren wel allemaal ondernemers... die echt, echt wat met zandvoer hadden, weet je wel. En nee. de, ik heb het idee dat er niet zoveel meer zijn. Er zijn toch wel een aantal winkels waarvan je denkt... Van, nou, dat zijn echt de Zandvoortse winkels... Die, ook het voorzand voor het goed doen. Ja, maar er zitten ja. natuurlijk ook heel veel cowboys tussen tegenwoordig. Die komen, die denken aan nou, zakken vullen en wegwezen na twee, drie jaar. zie je ook aan het strand worden die alle strandtenten worden opgekocht door hele grote bedrijven eigenlijk. Ja, dat QQ... Curiëren of zo. Ja, Curiëren. Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Dat zijn vier strandtenten gekocht hebben. Ja, gigantisch ja. ja. En, en Corendon natuurlijk, Corendon. Ja. Corendon is ja. de strandtent, ja, ja, ja, ja. Maar ik ga je even onderbreken, we gaan een beetje muziek draaien. Het is heel een goed. lunchprogramma, kun ja. je ook je mond even smeren. Dus, Hier uh, ja, ja, ja, komt uit jouw, muziekeuze, keuze, YouTube met With or Without You. Heel goed. you Zelfde verhalen wel weer. Precies, Komt dat kan, kunnen we wel aan hem overlaten. Dat oh, dat horen we nu allemaal al. <lacht> Welkom zijn we weer. Ja, zijn we weer. Paul, ik wou het over het Joods Monument hebben. Heb je het, wat, hoe, hoe kom je daarin? Uh, dat is een. Um, en daar is wel een verhaal is dat. Um, ik werd op een gegeven moment gevraagd voor het genootschap Oud-Zandvoort om uh, voorzitter te worden. Dat is zeven jaar geleden onderhand. Geloof ik. Nou, zoiets. En uh, uh, de toenmalige dominee, Teunhaas van der Linden... van de, van de uh, kerk op het Kerkplein, de protestantse kerk... Die, dat is een historicus. En die, die heeft zich helemaal in het uh, Joodse Zandvoort gestort. En die is er eigenlijk achtergekomen... en uiteindelijk wisten wij dat als genootschap natuurlijk ook wel... achtergekomen dat er een, uh, een gigantische Joodse uh, gemeenschap in Zandvoort woonde rond 1900. En, in, in 18, en hoe is dat gekomen? Dat is natuurlijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Uh, rond 1880 zijn er een aantal... Uh, uh, Joodse ondernemers, bankiers... uit Duitsland... die Zandvoort ontdekt hebben. En dat is onder andere familie Elsbagger geweest. En de familie Elsbagger... en nog een neef van hem... die hebben aan uh, de noordkant van Zandvoort... moet je een beetje kijken... waar nu die luxe camping zit. Ja, uh, daar. Ja. Het die hebben daar een, een plan ontwikkeld. Bad, Bad, Zandvoort, Bad Zandvoort. En daar zouden hele luxe hotels komen staan. En hele luxe huizen en pensions. En uh, Dat is ook gedeeltelijk... is dat plan ook doorgegaan. We kijken hier naar foto's. Ja. Dat is allemaal door die... Joodse ja. ondernemers. Is dat, is dat gebouwd? Die Joodse ondernemers uit Duitsland. En... Uh, met als gevolg dat er heel veel uh, uh, uh, Joodse toeristen, na, vooral uit Duitsland, naar Zandvoort kwamen. Want Zandvoort was er ja. ongelooflijk in. Het was, het was luxe, het was, het was uh, gezond, het was zeebaden. Uh, de bevolking was zeer welwillend, want iedereen vond dat na al dat vissen en die armoede best wel interessant... dat er toeristen kwamen ja. en dat daar goed geld aan verdiend kon worden. In de hotels als kamermeisjes, obers, koks, noem het maar op. Uh, strand, stranddames die mensen in de badkoetjes hielpen. Ja, uh, nou, dat werk allemaal. Uh, uh, dat, dat heeft uh, geduurd tot ongeveer uh, 1930. kwam de crisis. Ja. Maar in die periode zijn er heel veel Zandvo uh, Joodse ondernemers uit Zandvoort. in dat kielzog van die Duitse Joden naar Zandvoort gekomen. Want er werden heel veel pensions ook. die door Joodse families bestuurd werden. Je had, je had hier op het kerkplein. waar nu uh, café. Rakkev XL zit. Ja. Daar had je een gigantisch hotel... van mevrouw Gompers de Beer. En zo waren er een Koosje de Slager, Koosje de Bakker. Uh, alles wat eigenlijk het Joodse leven nodig had, was in Zandvoort aanwezig. En vooral geconcentreerd boven aan de Kostverlorenstraat, uh, Kerkstraat. Uh, uh, die hoek daar, eigenlijk rond ja, het station, ja. daar was een hele grote concentratie van Joodse ondernemers. Uh, de moeder van de lezer Philip Bloem. Mm -hmm. Die heeft een slagerij gehad in de Stationstraat. Oké. Okay. En uh, nou, zo, zo is die grote Joodse gemeenschap ontstaan in, in Zandvoort. Nou, in, daar heeft uh, de toenmalige dominee een boek over geschreven: twee boeken. Eén uh, boek over de familie Elsbach, hoe die in Zandvoort zijn gekomen. En hoe dat hele plan gemaakt is: er, dat plan uh, om, om dat Bad Zandvoort een grote gestalte te geven. Met al die mooie villa's aan, aan de, aan de kuststraat. En daarna een boek geschreven over de Joodse gemeenschap in Zandvoort. Ja, dus ook een synagoge, waar nu een nieuw monument gebouwd wordt. Ja, daar stond de ja. grote, echte, echte synagoge. Maar goed, in 1942 zijn alle Joodse inwoners... en dat waren er toen een dikke 700, 800... Uh, Joodse inwoners uh, verzameld en op het station hier neergezet. En uh, uh, die zijn afgevoerd naar Amsterdam. Die zijn naar de Hollandsche Schouwburg gevoerd. En daar zijn ze... Op transport gezet naar de vernietigingskampen. Van die hele groep zijn er een 308 vermoord. In de uh, concentratiekampen. Van Auschwitz tot Boegeval tot Sobibor, Noem ze allemaal maar op. En die 308 die hebben geen eigen graf gekregen. Dat is een criterium wat ook in Amsterdam... voor het grote holocaustmonument wat nu gebouwd wordt. Gehanteerd wordt. Uh, als je zelfmoord gepleegd hebt als jood... of je bent in de gracht gesprongen omdat je iemand ontvluchtte. dan kom je er niet op. Als je zo lang een graf oh, okay. hebt, kom je niet op het monument te staan. Nou, dat even terzijde. Ja. Ja. Uh -huh. uh, toen is er op een gegeven moment door, door tuinheer van der Linde, de dominee, is er een idee ontstaan om een uh, naar aanleiding van die twee boeken om daar een grote tentoonstelling van te gaan houden in zijn kerk. Uh -huh. nou, daar hebben wij als genootschap uit Zandvoort aan meegewerkt met al fotomateriaal en noem het allemaal maar op. En daar heb ik ook aan meegewerkt. En toen ben ik in contact gekomen met Volkert Bloemen. En Volkert Bloemen, dat is een Houdt ambtenaar hier uh, uit de gemeente Zandvoort. Die ook heel veel weet en interesse heeft over Zandvoort. En, maar ook over de oorlog en de jodenvervolging. Maar ook over het NSB-verleden van Zandvoort. Heel veel weet. Zit ook in het bestuur van het genootschap. En naar aanleiding van die, van die grote tentoonstelling hebben we tegen elkaar gezegd... Zou het niet mooi zijn als we in Zandvoort een monument krijgen wat eigenlijk... Uh, dan moet je dat zeggen wat, wat, wat goed doet aan wat hier gebeurd is. Ja. En uh, het monument wat er stond. Uh, dat is door een Zandvoortse steenhouder. Door Toon Lavertu. Is dat gemaakt. Prachtig monumentje. Maar wij vonden dat het niet recht deed aan het leed van 308 vermoorde dorpsbewoners. Want zo ja. moet je het eigenlijk ja, ja. zien. En toen uh, uh, is het plan ontstaan. En is een beetje, een beetje. ja, Hoe willen jullie dat dan? Nou gesprek met de gemeente. Toenmalige burgemeester Niek Meijer had zoiets van. Ja joh. Er staat toch een mooi monumentje. Het is bescheiden, laten we dat zo houden. Uiteindelijk hebben we daar een goede discussie met hem over kunnen voeren. En die zei van nou, oké, okay. kijk, kijk maar en ga we ontwerpen en zie maar. En uh, zodoende is eigenlijk dat hele plan ontstaan om die namen erin te zetten. En is de vorm van het monument door AG-architecten bedacht. Het middenpunt, middenpunt van, van, van het monument, dat is net zo groot als de punt die aan de synagoge zat. Een soort grote driehoek in een punt... En daar lagen de Tora-rollen in. Dat zijn de, de gebestenrollen in ja, de synagoge. Ja, ja, ja. En die punt hebben we gekopieerd. En die staat midden in het monument. En daar staat de beruchte steenlichtaar... die teruggestuurd is naar Hongarije... om oh, opnieuw okay. <laughs> gegrafeerd te moeten worden. Ja, ja. Dus, dus dat is, ja, we zijn inmiddels met de stichting... zijn we er een dikke nou, vier jaar alweer mee bezig. Zo, ja, zo lang. Ja, ja. ja weet je, het, het heeft heel veel voorbereid. Er gaan 308 namen op. En het moet heel structuur ja. nagekeken worden. Ja. Kloppen de data? Kloppen de sterfdata? Kloppen de leeftijden van het vermoorden? Kloppen de namen goed? Nou, noem het allemaal ja, maar op. Ja, ja. Uh, zijn we niemand vergeten? Hebben we ze allemaal? Ja. Nog een keer nakijken. Nog een keer met het Auschwitz-comité mailen. Jongens, dit is de lijst. Ja. Checken jullie hem nog een keertje, twee keer? Klopt het wat, ja. wat we weten klopt? Maar misschien. Ik weet het niet. Je weet het nooit. Nee. Uh, Jacques Christafer, de, de voorzitter van het Auschwitz-Comité... Nationale Auschwitz-Comité... wat ook de, het grote monument in, in Amsterdam nu bouwt... het grote holocaustmonument... die heeft gezegd van... als we, als we geen fouten willen, zouden willen maken... dan zou het monument er nooit komen. Nee, okay. Want dan, dan, dan blijf je ja. bezig. Want dan mis je een s -je, of je mist een comma in een naam. Of je ja, mist ja. mis, mis net iets... En als je dat maar wil blijven doen. en is er is nu een hele discussie gaande. stond een heel stuk in de Volkskrant van de week. Er zijn mensen die zeggen. ja, het klopt niet. want er staan mensen op die er geen recht op hebben. er staan, mensen op die, er staan geen mensen op die er wel op hadden moeten staan. En, ja, en dan praat je over 102.000 ja. namen. Zo, ja, ja, daar ja, zal ja. best wel ergens iets in zitten. Ja, maar ook, hoe vind je al die namen? Want het is. Kijk, die mensen zijn natuurlijk in een gigantische anonimiteit. Nou ja, dan waren die Duitsers natuurlijk wel goed in administratie. Je zegt het. Maar. Het is wel een gigantische uitzoeker. Het... Ja. Er zijn heel veel namen gewoon verloren. Gewoon kwijt, denk ik. Nou ja, daar, daar, daar twijfelen we over. Want, want um, wat je al zegt... dat is best wel een beetje, een beetje cynisch... Maar, en een beetje cru. maar als de Duitsers niet zo'n verschrikkelijk goede administratie hadden onderhouden... samen met de Joodse Raad in Amsterdam overigens... want die hebben natuurlijk al die lijsten van transporten ja, ja. gemaakt... Um, dan, hadden we nooit ge dan hadden we dit nooit geweten. Nee, nee. Dus dankzij hun, hun ongelooflijke ordentelijkheid, wat ze nog steeds een beetje hebben, he, orde moest zijn, dat uh, daardoor, en uh, uh, de puntelijkheid, daardoor hebben we dit allemaal kunnen achterhalen natuurlijk. Ja, ja. ja. En je hebt natuurlijk ook, je hebt natuurlijk ook, ook gewoon de, de burgerlijke stand, he, want we praten over 19, uh, 1930 tot tot 1942, uh, is gewoon iedereen die in Zandvoort woonde, geregistreerd in de basisregistratie van de gemeente. Ja, natuurlijk. Ja. En er is ook geregistreerd wie er weggevoerd werden. En er is oh, in Amsterdam ja. ook weer geregistreerd... wie er vanuit de Hollandse Schaalburg... op de trein naar de vernietigingskampen werd gebracht. En daar is er ook weer geregistreerd... met ja, lijsten. Wie is de gaskamer neergegaan? Streepje er doorheen, kruisje ja. erachter. Ja. Wie is er in een gras terechtgekomen? En wie is in, in, de, in een verbrandingsovers terechtgekomen? Dat is allemaal bekend. Ja. Ja. Weet je? Maar er zal ergens... in de administratie ja. ook wel een s vergeten zijn... of een V of een ja, letter. Of, klopt ja. En, en, en ja... Ja, want zo is het in Auschwitz. In begrippen werd iedereen eerst begraven. Nou, al is zo'n massagraaf. Ja, en ja. later is iedereen weer opgegraven ja. om verbrand te worden. Nou, er zijn is dat ook, ook nog eventueel gegaan? Nee, er zijn, nee, er, er zijn uh, die, die massagraven, die, die hebben ze wel laten bestaan eigenlijk gedeeltelijk. Maar uh, dat, dat, dat, dat duurde allemaal veel te lang. Dat was veel te veel werk, dat graven. Dus daarom hebben ze op een gegeven moment bedacht, we gaan, we gaan die crematoria bouwen, we gaan die verbrandingsovens bouwen. En dan hebben we productie, gezegd. Dan kunnen we doorgaan. Ja. Want in het begin van, van, van de uh, Venetische kampen werden alle, alle uh, Joden, Roma, Sinti, criminelen, ja. noem het maar op, die werden allemaal met de kogel gedood. Ja. En die werden aan een grote kuil gezet. En er ging de kogel erin en dan werd er een vinkje achter de naam gezet. Maar dat kostte veel te veel kogels. Ja. En die hadden ze ergens anders voor nodig. Ja, ja. En dat duurde te lang. En toen hebben ze bedacht, ja. van, nou, als we nou dat cyclon B is gaan om de, uh, verder uit de uit, uh, ja uit bedenken hoe we dat kunnen gebruiken. En zo zijn die gaskamers ontstaan. En zo zijn die verbrandingshouders ja. ontstaan. Puur ook weer punctualiteit, snelheid. Ja, ja. Efficiëntie. Ja, ja Efficiëntie, precies wat je zegt. Ja. Dus, dus, maar wij zijn wel heel erg blij dat het, dat het, dat het er komt te zijn. Ja. Ja, ja. Ja. Misschien ja. is het verhaal van de, uh, die omgekeerde letters toch wel interessant. Want je hebt het ons verteld, maar ik denk dat ja. niet alle luisteraars het weten. Nee. Nou, ja. uh, uh, um, het is... Uh, op de middensteen, daar staat uh, de... Een, een, een Europese datum, ja? uh, wanneer het onthuld gaat worden. En daar staat uh, de Joodse datum in. Nou, de Jood, Joodse jaartelling verschilt totaal met onze Europese jaartelling... en met een totaal andere uh, vorm van tellen ook. Okay. Want het is niet zo dat, dat uh, um, dan moet ik het goed zeggen... de Joodse jaartelling zit nu in 5870, was het vorig jaar. En wat zouden eigenlijk vorig jaar onthullen... En toen dachten wij van, nou, dan wordt het nu 58, 71. Ja. Ah, ah. Nee. Ah, ah. nee. nee, nee, nee, nee. Mei, mei 2021 in onze jaartelling is een totaal andere... dan, dan mei 2021, dan in de Joodse jaartelling. Maar goed. Is dat nog steeds zo in Israël? ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Mijn thuis, de schoondochter, bleef ook in een ander jaar. Ja, in andere tijden. Want in een ander tijd, ja, hoor? ja, ja. Echt nog wat. Ja, ja, oh. ja, ja, ja. Okay. ja wij, wij zijn natuurlijk beginnen te tellen als, als christenen. Ja, en of je dan ja, katholiek bent. Ja. Ja. Wanneer, wanneer uh, ja. Jezus geboren werd, nou, dat was in het jaar nul. En van daaruit zijn we aan het tellen gegaan. Ja. Nou, de joden hebben een heel ander, heel ander begin van hun jaartelling. jaartelling. Dus die zijn veel verder al dan ja, wij zijn. Ja, die zijn verder dan Maar goed, even terugkomen op die steen. Nou, daar ja. hadden we, er is een, een, een gezegde uh, om Joden te herdenken... Uh, die uh, vermoord zijn. Zolang we hun naam noemen... zullen ze niet vergeten worden. Dat is nee, een ja. iconische tekst. Die wilden we in het, uiteraard in het Nederlands... op de middensteen hebben. Maar die wilden we ook in het heel Hebraeus op de middensteen hebben. Ja. Dus toen hebben we Menno ten Brinken, uh, uh, rabbijn in Amsterdam... hebben gevraagd: gevraagd... Menno, kun jij die... Tekst voor ons vertalen in het Hebraeus. Als je dat kan. Dus die heeft die tekst gekundig vertaald. Let op, spiegelschrift, let op dat het goed gaat. Nee, komt helemaal goed, letten we op. En nog check, check, dubbel check. Oké. Okay. Toen hebben we die tekst hebben we doorgestuurd naar uh, A12, Dat is het bedrijf wat de stenen levert. Uh, of de, de, de uh, Belgische hartsteen leveren. Ja, uh, ja. Het En die graveren uh, doet. Ja. En we zijn, die tekst moet op de middensteen komen te staan. Zit die, ja, zit hij Dat is wel leuk en aardig. Maar ik. ik en ook de namen allemaal. Ik, ja. Met een pdf kan ik niks. Dat werkt bij ons niet. Okay. Uh, Daar moeten grafiekers een andere bestand op loslaten. Tuurlijk, nou, die grafiekers ja. hebben we gevonden. Dat is Color Profile. In, in, uh, bij uh, Velsen. En die hebben dat in een programma gezet. Wat een steenhouwer kan gebruiken. Voor zijn computer om die letters te graven. Oh natuurlijk ja. ja. En dat is gecontroleerd. Daar zijn we zes keer heen en weer gegaan. En uh, die Hebreeuwse tekst. Is ook door hem vanuit een PDF omgezet in een bestand wat gegraveerd kan worden. Ja, wat ze kunnen begrijpen. Ja. Uh, en daar is de fout gegaan. Want wat blijkt: dat, dat die Hebreeuwse letters. die worden door een PDF anders gelezen. Die, de PDF draait dat om. Ja, ja. En die geeft er een andere spatie tussen. Die gaat het eigenlijk omdraaien alsof het uh, uh, Europees schrift is. Daarbij komt ook nog dat uh, het Hebreeuws lees je van rechts. Naar links. Naar links. Ja, ja. En niet zoals wij, Europeanen, van nee. links naar rechts. Dus daar staat ook al een, was ook al heel erg spannend. Maar ja, we hebben als, als stichtingbestuur hebben we nagekeken. nagekeken. Nou, volgens ons is het goed. Ja, het is goed. Nou, nog een keer kijken, het is goed. Nou, 8, ja, ja, natuurlijk. Ja. Stuur het maar door de Hongarije, want daar ja. werd het gegrafeerd. Komt helemaal goed. Dat heeft uiteraard, het graveren heeft natuurlijk een tijd geduurd, want het is handwerk. En oh. uh, ja, dat wordt met, met uh, gridstralen gedaan, omdat het Belgisch hartsteen is. Oh, dat wordt dat het. Een, door, ja, een, ja. Echt een millimeter of zes, zeven diep erin moet zijn. Ongelooflijk, ja. Dan uh, maken ze eerst een mal van rubber. Die yeah. snijden ze uit. Dat doen ze met een computergestuurd oh, programma. De computer. Die gaan naar ja. het Belgisch ja. hartsteen. En ja. dan komt er een meneer met een grote slurfslang. En die begint met gridstralen, begint die letters uit te oh, knippen. Ongelooflijk, ja. En, uh, maar goed, terug naar de middensteen... Uh, alles was klaar, we hadden foto's gekregen uit Hongarije. Iedereen ja. helemaal trots, geweldig. Stond ingepakt op de vrachtwagen. Het kwam eraan. <laughs> en uh, uh, we hebben de rabbijn Spiro hier uit Heemstede, Smel, die, uh, die volgt ons heel erg op, op Facebook. Ja, ja. En die heeft ook heel veel uh, advies gegeven: van let daarop, denk daaraan en door. En die, uh, die uh, zit op zondagmorgen uh, zit achter zijn laptop en op zijn computer, weet ik niet. En die checkt zijn, zijn Facebook-berichten allemaal. En die volgt ons op Facebook. En die kijkt naar die ingepakte steen op die, op die grote trailer. En die ziet een tekst staan. En denkt van wat staat daar? Dat, dat klopt niet. Dus die mailde ons op zondagmorgen. Tenminste, het secretariaat van Wilma Schama. En uh, hij mailt. En uh, hij zegt: Ja, uh, ik weet niet of mijn ogen me bedriegen. maar ik heb het <lacht> idee dat het niet klopt. Ja, het gingen alle alarmbellen af. Ja, en, toen is er nog, okay. en toen bleek dus inderdaad dat het dus goed fout zat. Ja. En ook die datum zat goed fout. En uh, nou, er, is, er is contact opgenomen natuurlijk met A12, het ja. steenbedrijf. En joh, dit en dat, hoe ja. kunnen we dat oplossen? Nou, uh, Volgens Bloemen is er naartoe gegaan. Uh, allerlei toestanden. We zijn, uiteindelijk zijn we uh, twee dagen echt intensief bezig geweest om de tekst goed te krijgen. Ja, ja. werkelijk goed te krijgen met alle spaartjes. En is dus echt ik heb twee dagen achter mijn computer gezeten en alleen mag je e mailt met met, met uh, Rabijn Spiro van joh is het nu goed nee er zit nog een spatiefout. oké okay. weer naar de graficus mailen van joh uh, heer Charles, dat is dat ja. dat is dus en ja. moet ik ook vermelden dat uh, Color Profile dat helemaal gratis voor niks gedaan heeft nou, die hebben er echt ja. heel veel werk aan gehad ja, ja hulde en er zijn er nog heel veel bedrijven die uh, ons gesteund hebben in Zo het mooi. ontwerp. Dus dat is het verhaal van de middensteen. Ja. En nu ligt okay. die een nieuwe steen in, uh, in Hongarije. Ja. En die uh, uh, wordt weer gegraveerd. Ja. En dan moet hij vertrouwen. Al alle gebruiken. namen weer. Ja. Nee, de namen zijn allemaal goed. Alleen de middensteen. Alleen de middensteen. Alleen de middensteen. middensteen ja. Ja, ja, alleen de middensteen. Ja, ja, ja, ja, Maar goed, dat is wel een verliespost van ruim 3.500 euro die we weer ergens van aan moeten zien te. Ja, inderdaad. Want waar komt het geld vandaan? Uh, we hebben een aantal grote, grote sponsoren gevonden... onder Rabobank, uh, Stichting oh, okay. Ruigrok... Uh, de gemeente Zandvoort heeft zeer royaal bijgedragen. Uh, de Rotary. Uh, er zijn een aantal particulieren... die heel diep in de buidel getast hebben in Zandvoort. En, uh, ja, zo, zo komen we langzaam aan wat we willen. Maar we hebben uh, nu 73.000 euro... ...opgehaald en we missen er nog 11, 12 ongeveer. Ja. Voor het monument, ja. 84.000 ja, euro. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja, 81 plus uh, schadepost van 3,5. Oh ja, dat ja. komt We moeten gewoon zelf betalen. Ja, ja. Nou, kijk, we hebben natuurlijk een hele grote fout gemaakt. En we hebben geprobeerd om het via verzekering te doen, uh, maar dat lukt niet. En uh, het schijnt dat de gemeente Zandvoort heeft een verzekering voor vrijwilligers. Als er oh, iets gebeurt, als ja? die een, een claim krijgen of wat dan nou, ook, of er is iets fout gaan. Dus nu, nu zijn we bij de gemeente aan het bekijken of, uh, of we daar misschien iets ja, nou, uit mee kunnen, brengen. maar ja, ja. de tijd zal het leren. En anders, uh, anders uh, ja... Begin, uh... Mochten wij vrijgevige luisteraars hebben, ja. kunnen ze sponsoren? Ja, je kunt uh, als je gewoon even kijkt op uh, www.joodsmonumentsandvoort.com Daar vind je het op. Dan heb je allerlei knopjes. Dan kun je ook je bijdrage doen. En dan kun je een, een baksteen of twee bakstenen Kun je uh, sponsoren, je kunt uh, uh, gewoon geld storten. Je kunt anoniem geld storten. Je kunt ook je melden en dan krijg je de nieuwsbrief. Iedere, iedere uh, kwartaal ongeveer van ons. Van hoe het ermee staat en waar we mee bezig zijn. Nou, je... Dus ik hoop dat er nog ja. een aantal uh, mensen zijn die zeggen: van nou ja, we dragen dit een warm hart toe. En uh, weet je, ieder, iedere 15, 20 euro is, is 20 euro hè? Ja, ja. En als 10 ja. mensen het doen, zijn het er ook weer 200. En, ja. en zo, zo hebben we ook gesprokkeld hè? Want als je onze Rabobankrekening ziet... Dan zie je heel veel postjes voor 15 euro. 25 euro, ja, 50 euro. Zo hebben we het Bij deze Van wie... de mensen die afgevoerd werden... Ja. hoeveel zijn er eigenlijk teruggekomen? Niets, niet zoveel. Niet zoveel. Er, zijn er zijn er heel veel in Amsterdam gebleven. Uh, ja, de, de, sowieso is de Joods gemeenschap vrij klein in Zandvoort nu. Er uh, leven er ook gewoon heel veel onder de radar... Van van wie het gewoon niet weet, die ook niet naar de synagoge gaan... maar wel gewoon Jood zijn, weet je? je. hebt ja. ook Joden die... die maar de die niet... is ook nooit meer hebben. Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nooit meer, nee, nee. Nee, daar is het er klein voor, hè. En de meeste Joodse mensen die nu in Zandvoort wonen... die gaan naar, naar Heemstede toe. Of naar Amsterdam, naar de Sjoel, dat ligt eraan. In Amsterdam heb je echt een, een, een, een liberale synagoge. En in Heemsteden is, iets, iets is het iets geloviger, is het iets... Ja, oh, orthodoxe wil ik Allee. niet zeggen. traditionele, ja, orthodoxe. Ja, ja. Dus, Oké. Okay. Uh, ja. Muziek. je? mag het. Nu ja. mag het. <laughs> nou, het Bloed het Hart van De Dijk. Hmm. Ik doe niks en ik doe niks. Ik hang alleen maar rond. Ik kijk eens door de ramen en ik krap. Ik zie niks en ik hoor niks. Mijn hoofd zit vol met zwart. Het, uh, bij Oudshandvoort, of de... Het genootschap. genootschap. Nog steeds, nog steeds, ja, nog ja. steeds. Ik ben, uh, ik ben uh, een aantal jaren geleden, jaren of zes geleden alweer geloof ik... door uh, uh, Henny van der Leden, de secretaris van de vereniging... Uh, ben ik gevraagd om, de, uh, om voorzitter te worden. Omdat de, uh, mijn voorganger Carl Simons, uh, was voorzitter... En die is, die is vrij plotseling overleden. En uh, ja, dat zat er een gat in, in het bestuur natuurlijk. En ze hadden me daarvoor al een keer gevraagd. Uh, maar toen was ik nog voorzitter van het genootschap van uh, Hildering. En we zaten net op dat moment in een hele grote uh, jubileumuitvoering. Uh, en het was allemaal heel druk. En ik deed nog een aantal dingetjes erbij. En uh, Mijn moeder was pas overleden toen. En toen heb ik gezegd van ah, weet je, laat, laat maar even gaan. Ik heb nu even geen tijd maar als ik straks wat meer tijd heb... en ik neem afscheid als voorzitter van de toneelvereniging dan... en je hebt me nog nodig, dan mag je me altijd even bellen. Nou, ik had inmiddels afscheid genomen als voorzitter van de toneelvereniging. En uh, ik had een hele goede opvolger, Heinz Kramer. En, uh, en uh, Carl Simons overleed plotseling. En toen dachten ze ineens bij het genootschap... hé... Hey. We hebben nog een, een, een, een adres ja, ja. van de telefoon. De liggen. De ja. Precies. Ja. Dus jij dus mij gebeld, en toen ben ik voorzitter, toen ben ik eerst bij zijn bezoek geweest en toen heb ik gezegd van: jongens, ik vind het hartstikke leuk om voorzitter van het genootschap Oud-Zandvoort te worden, maar ik weet niet zo ontzettend veel van Oud-Zandvoort. Ja. Ik, ja, ik, ik, ik, ik werk en ik woon hier al vanaf 1982 en uh, werken vanaf 80 en wonen vanaf 82. Ik zeg, maar ik. ik ja, ik, ik, ik lees de klink, maar vraag mij nou niet over de historie van Zandvoort. Dat rol ik er niet nee, zomaar uit, nee. al, al die ja. feiten en ja. dingen. En ik zei dus ja, ik zei, ben ik dan wel de geweest persoon hiervoor? En toen werd ik gezegd, ja, maar weet je, we hebben heel veel mensen binnen de club die het wel ja. weten. En uh, we zoeken gewoon een goede bestuurder. Een ventje ja. die de club goed ja. kan leiden en die, die gewoon niet te moeilijk is en gewoon enthousiast is. Dus, nou, dan wil ik het best wel gaan doen. Nou, dat doe ik dus ook alweer een aantal jaren. En daardoor ben ik wel weer heel veel van Zandvoort gaan leren. En heel veel historie ken ik nu. En ik ken nog lang niet alles. Want Gersense is ook een tijd voorzitter geweest van, van uh, het genootschap Houdsvans. Heel lang. Ja, die, die kende bijna iedere steen en ieder straatje ieder bordje. <laughs> en ieder gevelsteentje en... Ja, zover ben ik nog lang niet. Dat moet nog helemaal op voorzitter blijven. Wil ik zoveel weten als Gersense. ja. ja, ja. Dus, en eigenlijk ben je geen echte zandvoorter. Je hebt geen bijnaam. Nee, nee, nee. Je telt niet mee eigenlijk. Sorry. Nee, nee, nee. Joh, Ik begrijp ook niet wat ik hier doe. Nee. <laughs> ik begrijp ook niet dat ze me overal vervragen. Weet nee. je, dat uh, helemaal niet. Nee, ik ben geboren in, in ik ben een geboren Amsterdammer. Amsterdammer. Ja. Amsterdam-Oost, achter het Ajax-stadion in, ja. in, in, in de, in de, in de, in de Meer. Ja. ja. Mijn vader was daar uh, bedrijfsleider in een drogisterij. En ik ben van 58. En, uh, ik ben, mijn ouders zijn in uh, 59, hebben die de grote stap gewaagd... om uh, voor zichzelf te gaan beginnen in uh, oh, ja, Amsterdam-Oud-Zuid. Ja. Achteral op het Kuikmarkt, op het Shavati Park. Met een klein drogisterijtje. En, uh, ja, en wij zijn in... Toen ik een jaar of 15, 16 was, had mijn moeder de stad wel een beetje gezien. Toen oh. dus zijn we naar Nieuw-Venep verhuisd in de ja, ja, ja, of ja. Helemaal oh, ja. in ontwikkeling, hoofddorp werd gemaakt. Ja, oh, yeah. Het helemaal. helemaal tegen elkaar aan. Ah. Nieuw-Venep en Hoofddorp. Onverstaanbaar. Echt ongelooflijk. Ongelooflijk, ja, ja. ongelooflijk. Dus, uh, dus, nou ja, goed. En ik heb uh, uh, dus straks al verteld hoe ik uiteindelijk in Zandvoort terecht ben gekomen. Ja, ja. Via, via allerlei, allerlei uh, verenigingen ingerold. De carnavalsvereniging, uh, oh, ook de nog. toenmalige scharkoppen, Ja, ja, ja, ja, heb ja. Ook, nog, ja. ook nog in het bestuur gezeten. En ook nog met een met, met muts opgelopen <laughs> en een feestje gevierd. Geweldige periode met, met uh, ja, sorry een uh, stapje stap terug. Uh, zo'n muts opgelopen, zo'n scharre zo. Schor, ja zo nee, nee ja, zo heet het. zo'n laag muts, weet je wel, met zo'n oh. veer erop. met zo'n bel aan zo'n nee, Ja ja ja. Een powerveer. Ja ja, zo'n ja. ding ja, met, met een cape om en een smoking aan en uh, maar, dat is vroeger. prins carnaval geweest. Nee, dan? nee, nee, nee, nee dat niet. Nee nee nee dat mocht niet van mijn toenmalige echtgenoot. Dat mocht dat niet. Nee, die, moet je, die kwam uit Limburg, maar die ja. vond het altijd uh, kost wel mijn boel geld en uh, flauwe kul allemaal. Ja. En, uh, <laughs> nee, ja, ik weet niet of het niet mocht, maar het is een nood ja gekomen. Is... Laten we het zo zeggen, het is een van <laughs> Nee, dat was in de periode met Wim Buchel. Die kennen jullie misschien ook wel. Wim Buchel, de oud-sportschoolhouder hier. Scheidsrecht, judo, zeer bekende zandvoerder. Bouwen oh, en duivenvoerder. Ja, ja. Dat soort jongens ja. allemaal. Ja, dat was, dat was feest, jongen. Het oude bouwen stond er nog. Ja. Echt gewoon, had je zaterdagavond, hadden we prinsenbal, jongen. En daar waren er nou duizend, duizend man binnen. Ja? Twee orkesten, uh, buffetten, de verenigingen oh, uit Duitsland. Het was <laughs> één groot feest. En een kroeggetocht. Kolenersen. Drie, da <laughs> drie dagen carnaval gewoon. Hè? Gewoon zaterdagavond ja? beginnen. En dan uh, zondag gingen we dan naar nieuw Unicum toe. En naar de Clara Stichting. Ja. Dat lag in de hoek van de Kostverlorenstaat. Dat was een, ja. voor de mentenbejaarden ja. en zo. Uh, Sportverenigingen, uh, Huis in de Duinen, uh, noem het allemaal maar op. Ongelooflijk. En dan uh, ja. zaterdag, uh, maandag uh, hadden we dan Boerenkoopmaaltijd, geloof ik, als ik me nog goed herinner. En dan kroeggetocht En dan, ja. dan dinsdagavond kroeggetocht. Dan gingen we zelf onbekend uh, verkleed uh, ja, ja. alle ja. Kroegen langs. Maar ja. Ja. gewoon net als Kroeg op een avond hoor, maakt niet uit. We deden allemaal mee, <laughs> de muziekje, Boerenkapel voorop. Heerlijk. Ja, heerlijk, heerlijk. Wel. Ja, ja, ja. ja, dat bestaat allemaal niet meer. Dus. Nee, dat is, nee, dat is toch een ja, andere ja, tijd. Ja, ja. Maar het is toch opvallend hoeveel Amsterdammers of ex-Amsterdammers hier in Zandvoort rondlopen. Ja. Hè? Heel veel. Heel veel. Heel veel. Heel veel. Ja. Dus misschien... ja, weet je, ja. zo ben ik ook hier terecht gekomen. Kijk, het, het was natuurlijk... Als je vakantie had, ging je naar Zandvoort op de fiets. Vanuit ja. Amsterdam. Ja. Ja. Ja. Dus ja... Het, Eigenlijk zijn al die Amsterdammers op een vakantie. Dat ja, zou zo, zo je, zo, zo je wel stellen, ja. Verzinkende ja, ja, ja, ja, ja. Amsterdammers. Ja. ja, nou ja, ik denk, dat, ik denk dat heel veel mensen gewoon uit de stad ook zeiden van, nou, weet je, het is, uh, het is ruim, het is gezellig, je hebt het ja. stand bij de deur. Amsterdam wordt wel erg druk. Ik vind, ja. het wel ja. erg druk. Ik kom graag in Amsterdam, maar dan is morgens om een uur of half acht, en dan vind ik het altijd heel lekker om bijvoorbeeld over de grachten te wandelen of zo, achter de centraal ja. station daar dat stuk. Ja. Uh, Mooi stukje. Ja, je een stukje je daar meenemen. Ja. En, ja. en dan om tien ja. uur half elf een kopje koffie drinken en dan wegwezen. Ja. ja. Dan wordt het met de druk. Ja, ja. Nou, dus al die maar rolkoffertjes vermeden. ook Amsterdam <laughs> ja. is gewoon Amsterdam niet meer. Ja. Ik, mijn, mijn, mijn ex heeft een hele lang een, een winkel in de Utrechtse straat gehad. Het ah, was vroeger volksbuurt. Ja. En uh, nou, in de jaren tachtig was het de Hoerenbuurt. waar waren er s'nachts uh, van, van die heroïnehoertjes. Ik liep al laatst liep ik daar. En daar hoorde ik twee, twee mensen die daar woonden... waren twee van die metromannen met van die kinderwagens... die dan met elkaar aan het praten waren. Dat ik dacht van, joh, flikker op, uit mij staat er rot op, joh, ja, hoort je niet. hoort niet. Je hoort helemaal niet, nee, nee, nee, nee. Nou, bakie, nou, wat bakie, hoor bakie. ik nou van jou? Ja. Metromannen achter een kinderwagen, is toch goed? Van nee, dat metromannen, is mannen, metromannen. Ja. Nee. Metro, oh, ja. geen hetero, metro. Metromannen die, uh, ja... Ook op papa-dag hebben we twee dagen. En een baardje. En een ja En die ja. aardappels aan blijven steken, weet je wel? zo ja. Die jongens, ja. ja. Nee, maar dat, dat ben ik enigszins. Nou, wat, dat vind ik op zich niet zo erg. Maar waar, waar ik me ongelooflijk uh, over verbaasd heb. Ik moest uh, naar uh, een parodontoloog van mijn mond. En die zat in Amsterdam. Uh, naast het café Scheltema. Uh, op het spuin. Ja. Dat, ja. dat stuk daar. Ja. En. Uh, en dan pakte ik de trein, want ik woon in Leimuiden. En uh, uh, dan zette ik mijn fietsje neer bij het uh, station in nieuw oh ja, En dan daarnet. pakte ik daar de trein en dan uh, reed ik naar het Centraal. En dan liep ik zo lekker uh, ja, zeker. tussendoor ja. uh, Nieuwe Dijk af. Uh, en dan zo richting, uh, richting het Spui. En het verbaasde mij gewoon of het rock in ook. Hoeveel ongelofelijke massas toeristen... Niet aan door te komen. Je bent stoomd voordat je op de dam bent. Ja, ja, ja echt hey jong. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Over hebben over ja. over gesproken. Nou, het is echt onvoorstelbaar. Nou, ik, en, ik was zo blij als ik weer uit de trein stapte in de ja? vennop. En dan, dan die polder en die wijsheid en die frisse lucht. Ik, hè, hè. Ja, ja, ja. zijn er weer. Dat had ik ook altijd als ik uit Amsterdam naar Zandvoort kwam. Zeker, en ik stapte Zandvoort. hier uit de auto. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja het... zee lucht, weer, ja. die frisse lucht. Ja, ja. ja, ja, ja. ja. Dus. Uh, nou, ja, klinkt ja. goed. Ja, ja klinkt ja. lekker hè? <laughs> ja. Ja. Muziekje tot nieuws? Ja. ja. En dan komen we aan de andere kant weer terug. Ja, ja heel goed. Amy Wijnhuis met Back to Black. Back to Black. Hè.